Peter de Pachter was gevraagd voor de functie in Noord-Holland, omdat een SP-staandlid verhuisde naar een andere provincie. De Pachter was de eerstvolgende op de lijst. Hij accepteerde de baan, maar er gaf pas bij zijn installatie te kennen dat hij verder gaat als fractie de Pachter. Waarom de Pachter niet deel wil uitmaken van de SP-fractie is niet duidelijk. Op het Tahrirplein in Cairo is een nieuwe demonstratie aan de gang. Duizenden mensen betogen voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Het leger had kort daarvoor, na ruim twee weken van protesten, de laatste anti-regeringsbetogers van het plein verwijderd. De meeste betogers verlieten het plein gisteravond al nadat de legertop onder meer had bekendgemaakt dat het parlement was ontbonden en dat er een overgangsregering was gevormd. De mensen die nu demonstreren werken vooral in het transport, banken of toeristische sector. Ze zwaaien op het tragierplein met vlaggen en hebben wegen geblokkeerd. Het leger wil dat de Egyptenaren weer aan het werk gaan zodat de rust in het land kan terugkeren.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 Let's go. I'm not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 My head over my head. Eight seconds left in over time. She's on your mad, she's on your mind.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 is ZFM. Where you belong